Mevrouw de Meijer, we zullen u niet langer ophouden dan nodig is. Wees u maar niet ongerust. We begrijpen heel goed dat het voor u nu niet gemakkelijk is. Ja, als je dat wilt, kan ik aan mijn man vragen of hij toch een keer naar beneden wil komen. Maar ik weet echt niet of hij wel capabel zal zijn om hier lang te blijven zitten. Dat is vriendelijk van u mevrouw, maar dat zal waarschijnlijk voorlopig niet nodig zijn. Is meneer al lang ziek mevrouw? Ja, hè. Doktoors geven hem niet lang niet meer. En dan wat er met Turk gebeurt is... Te... Sorry commissaris, vraag maar... Uh, Dirk stond officieel nog hier bij u ingeschreven. Was daar een speciale reden voor? Dirk was hier heel graag, hè. En hij, en hij was niet zot van bruggen. Hij vond dat daar veel, veel te druk. Kreeg u hem nog veel te zien? Oh, ja, ja, ja, ja. Hij kwam bijna alle weekenden naar huis. Het, het gebeurde zelfs regelmatig dat hij te midden van de week eens binnensprong. Vooral de laatste maanden, nee, deed hij dat. Speciaal voor zijn pa, hè. Dirk en, uh, en hij hebben altijd een heel goede relatie gehad. Dirk is hier dus heel recent nog geweest. Ja, ja, verlene donderdag nog. Een week voor, dat, voor zijn dood, ja. Hoe lang is hij toen gebleven, mevrouw? Uh, Je is hier rond de zes s'avonds aangekomen. ...en de vrijdag tussen 8 en 9 weer voortgaan. Hij is dus blijven slapen? Ja, ja, ja. Deed hij dat anders ook als hij midden in de week langskwam? Ja, meestal toch. Als hij niet dringend op zijn werk moest zijn de volgende dag... ...ja, dan blieft hij liever hier, ja. Was er iets speciaals aan hem te zien die laatste keer? Hm? Leek hij ongerust? Was hij niet in zijn normale doen? Ja, hij, ja, hij was... ...hij was... ...gelijk altijd, ja, Dirk. Ja, hij was altijd wel gezind, energiek en zo, maar... ...maar, maar ja, de laatste tijd deed hij wel... Heel geforceerd content, precies. Mm -hmm. ja, dat was dan om zijn pa een plezier te doen. Ah ja, ja, natuurlijk, ja. Sprak Dirk met u over zijn werk? Ja, van toen wel, ja, maar toch niet zo heel veel, hè. Mijn, mijn man en ik hebben, allez, hebben het altijd een beetje jammer gevonden dat Dirk in de reclame is gaan werken. Oh, hij had zoveel meer kunnen doen, niet U hebt het niet zo voor reclame, mevrouw. Dat is zo'n opgefokt namaakwereldje, hè. Pas op, dat vond Dirk zelf ook, hè. Eigenlijk. Eigenlijk was het gelukkigst als hij hier op zijn makske ...op zijn eentje kon zitten tekenen en ontwerpen mm. en zo. Hebt u ooit zijn baas gezien? Uh, Christian Bernards, ja, een keer of twee, drie. En we zijn altijd met hem gaan eten. Mm. En wat vond u van meneer Bernards? Ja, ja, die viel al bij jou heel goed mee. We vonden hem eigenlijk heel charmant, heel vriendelijk. Hè. Hij was zo content met Turkije. En hij zat altijd op de hemel. Mijn man is vroeger zeeloods geweest, en dat vond Bernards heel interessant. Meneer Bernards, dat is een zeiler, hè? hij heeft zelfs een jacht. De Inge? Dat jacht heet Inge, hè? Dat weet ik niet, commissaris. Sorry, dat weet ik... Nee, wacht, ik weet alleen dat het in Niepoort ligt... ...en dat hij regelmatig in die weekends gaat zeilen. Hebt u ooit een of meerder van die partners van Bernards gezien... ...of iets over hen gehoord? Nee, totaal niet. Alleen Dirk sprak daar ook nooit over... Hij verdiende erg goed zijn brood, hè? Ja, wij vonden zelfs dat hij veel te veel verdiende. Maar dat was normaal in zijn vak, zei hij. Had hij ergens schulden? Dirk? Nee, totaal niet. Sorry, maar we moeten het nu wat specifieker over zijn dood hebben. Dirk heeft dus nooit op een of andere manier laten voelen dat hij zijn leven moe was. Want commissaris, belangen niet. Dirk kennende. Hij was zo levenslustig. Hij had, hij had zoveel plannen. Wat voor plannen? Hij wilde nog een paar jaar voortdoen in de reclame... en dan voor jaren op prijs gaan om boeken te kunnen schrijven. Hij heeft kunstgeschiedenis gestudeerd, hè. En hij droomde er bijvoorbeeld van om naslagwerk te schrijven... over de verborgen kanten van de architectuur. En wat moeten we ons daarbij voorstellen, mevrouw? En wel, hij heeft een theorie ontwikkeld die zegt... dat alle grote bouwmeesters geheime referenties verstopt hebben... in hun verwezenlijkingen. Allee, weet ik daar ook niet van, maar... Maar als u interesseert, op zijn kamer ligt er nog wel een exemplaar van, uh, van zijn licentiaatsverandering. Ik heb de indruk dat Dirk uh, nogal een eenzaad was. En dat vind ik toch een beetje vreemd, mevrouw. We hebben in Brugge nauwelijks vrienden van hem gevonden. Is daar een verklaring voor? Ja, Dirk was effectief nogal wereldvreemd, ja. En veel echte vrienden, dat had hij niet, dat is juist. Hier in Torot ook niet, hè. Een kameraden van zijn manioor had dit, maar... Hij had wel een heel goede vriendin, ja. A, Dirk had een vriendin. Ja, oh ja, Valerietje, nee. Toch niet Valerie Simons? Ja, ja, Valerietje, toch wel. Maar ja, ja eigenlijk... ...heb je er wel gesproken, zeker? Ze werd ook bij Bernhuis. Een, een stief goed meisje, hè, nee, Valerie? een Beetje onzeker, een beetje verlegen, zo, maar... ...dirk af veel aan haar, he. En zie aan hem, mee, he. Dat was stief, stief Is Valerie hier ooit geweest? Ja, ja. Meer dan ene keer zelfs. Is ze hier dan ook blijven slapen? Ah, natuurlijk. Dirk Dirk zijn kamer, hè. Hoe lang is het geleden dat ze hier nog geweest is? Ja, uh, dat zal wel nu een paar maanden geleden zijn. Uh, ik peins dat, ja, dat het een beetje gedaan was tussen die twee. Jammer genoeg. Bij de lijkschouwing is gebleken dat Dirk onder de invloed was van verdovende middelen. Zwaar onder de invloed. Welke Dirk? Dirk aan de Druis? No, dat kan niet, commissaris. Onenk, dat geloof ik niet. Dat is, dat is niet mogelijk. Dirk heeft volgens u dus nooit iets te maken gehad met verdovende no, middelen. Heel niet. Hij rookte niet, hij dronk niet. Ja, ging hij misschien om met mensen die wel drugs namen. Denkt u eens goed na? Maar, ik kent u nog, zei Dirk, ging maar stief weinig mensen om. Maar, maar natuurlijk, weet u niet wat hij in Brugge deed. Maar alleen, toen nog, commissaris. Ik zou dat direct gezien hebben. Ik kostte niks wegsteken voor mijn... moet dat verschrikkelijk dat hij hier aan zijn zit. Sorry, mevrouw, maar u moet begrijpen... dat we alle aspecten van zijn zaak moeten bekijken. Tenminste, als we willen ontdekken waarom hij gestorven is... Want u gelooft toch ook niet dat hij zelfmoord gepleegd heeft, hè? Of wel? Denk, dat kan ik het totaal niet geloven. Dirk had geen vijanden. Nee, was het een vijand gemaakt, moet nemen? Mevrouw de Meijer, een ander eigenaardig punt dan. Volgens Valérie Simons was Dirk eigenlijk homo. Pardon, Dirk? Mijn en Dirk? U weet daar blijkbaar niks van. Ze ja, zijn we wel zeker dat ze het over Dirk gaat, commissaris. Over wie anders had ze het moeten hebben, mevrouw de Meijer? Over Philip. Philip van Dorpen. Dat was eigenlijk de enige vriend dat hij in Brugge had. En die is hier ook een paar keer een bezoek geweest. In het begin vonden we hem stief oké. Okay. Maar hij was altijd geest, he. wel bespraakt en zo. Maar ja, uh, ook zo typisch uh, een verwend kind van Rico der Zee. Waar gaat Dirk hem leren kennen? Da, dat weet ik niet echt. Uh, Valerie kende hem precies van vroeger. Ik, uh, pezen van het uitgangsmilieu van Brugge of zo. Ah ja. En meneer Bernard was een vriend van Filip's vader, Jacques, uh, Jacques van Dorpen. Dat is de baas van Seavillage. U weet wel, hè? Die, die grote visfabriek. Ja, ja, momentje, momentje. Uh, als ik u dus goed begrijp. u denkt dat Valérie het om een of andere reden eigenlijk over Philip had. Toen ze aan ons vertelde dat Dirk homo was. Oh ja, ja, ja, ja. ja. Hij moet dat verkeerd en Dat kan niet anders. Echt niet. Alessa. Philippe van Dorpen, hè? die was homo. Daar lag haar vinger de kop. Niet dat ik iets tegen homo zei, hè. Nee. En meneer vriend ook niet, hè. Dirk en Filip zijn een paar maanden veel van elkaar opgetrokken. En ze zijn samen veel en zo Maar dat is even opgestopt die het begonnen is. En wanneer is dat dan begonnen en wanneer is dat dan gestopt, mevrouw? Ja, Filip is hier een uh, jaar geleden voor de eerste keer geweest. En dan hebben we een paar maanden veel gezien. Maar <laughs> Dirk was hem precies in ieder beu Een week of zes geleden hebben we hem hier voor het laatste keer gezien. En wat vond Valérie van Filip? Hm. Ze lachte vooral met hem. Allee, dat leek niet kwaad bedoeld, he, maar... alhoewel, ik pees dat ze hem in de grond ook niet echt apprecieerde. Uh, iets anders. Zegt de naam Roger Mensaart u iets? Of misschien Gerda Mensaart. Die mensen ken ik niet, nee. Hebt u ooit gehoord van een firma die Mercurius Holding Company heet of van Agribo? Nee, sorry, die naam zei mij niks. Nee. Heeft Dirk het ooit gehad over een dossier waar hij aan bezig was? Een soort werkdocument. Oh, in verband van mee, inspecteur? Mevrouw de Meijer, we zullen ophouden met vragen stellen. Als u het goed vindt, denk ik dat we nu beter eens op Dirk zijn kamer gaan kijken. Misschien dat u ons daar nog een paar dingen kan uitleggen.